In Zwolle zijn twaalf Chinezen opgepakt die werkten in twee herbkwekerijen. Agenten deden daar een inval. De Chinezen sloegen op de vlucht, maar werden na een achtervolging aangehouden. Ze zijn illegaal in Nederland en zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. In de kwekerijen op een industrietrein in Zwolle ontdekte de politie, behalve henneplanten ook enkele slaapplaatsen.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 Bouwbedrijf Ballers Nedam leidt steeds meer verlies op grote wegenbouwprojecten. Bij het werk aan de snelweg A15 tussen de Maasvlakte en Knooppunt Vaamplein zijn de kosten veel hoger dan verwacht, blijkt uit de cijfers over het derde kwartaal. Eerder deze me maand meldde Ballers Nedam al dat er door de oplopende kosten een tegenvaller dreigt van 100 miljoen euro. Het weer bewolkt, regen en motregen trekken van Zuidwest naar Noordoost. In Limburg zo goed als droog, het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate: Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Laren en de Afrit schoten 8 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Richting Amsterdam ook een aanrijding met Muiderslot. Daar staat 3 kilometer. De linkerrijst ook is dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht na een ongeluk tussen de Meern en Knabbert Lunette. 6 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor het plein 5. En op de A16 naar Breda ook vielen bij de parallelbaan bij rotterdam Feyenoord 3 kilometer. Bovendien is de afrit daar dicht bij Feyenoord. Op de A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Terbrechtse Plein 3. En vanuit Gouda naar Rotterdam voor de afrit Rotterdam-Centrum 4. A27, Breda-Utrecht voor de brug bij Gorkum, 3. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Verliefd, luncht. Verloofd, getrouwd, zo gaat het in het leven. En het duurde ook maar even. Of er hing een flinke luie regen te drogen op Acaciaplein nummer 9. Het was heerlijk om te zien vanuit ons huisje tegenover op nummer 10. Maar ja, toen wilde Aaltje ook een kindje.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 to ashes, dust to dust. No, you can't amuse me, so leave you mine. Ashes to ashes, dust to dust. If the spell won't kill you, your ego dies. Kovaks. ik Ook een tijdje niet meer gedraaid. Het, nummer, maar het is dus wel erg mooi. Het nummer heet My Love. We doen er nog één. En dan gaan we naar, uh, eens kijken of we een verbinding kunnen krijgen met onze weekendagenda-man, Jop van der junior. Dus nog even chef special en on shoulders. In a land of hope There's a river low. In a land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 Much. I'm getting dumb about try even now i'm so much older it still feels like I'm on your on on your shoulder on your shoulder, on your shoulder. On your shoulder. Regio regionale band komen in kom uit jongens Fantastisch, je bent chef special hadden al uh, grote hits met In Your Arms. We hebben het nu over een ander lichaamsdeel. Het, is nu, het gaat nu over de schouder. Dus eerst in je armen en dan op je schouder. Nou ja, zien wat eindigt. Ja, dat waren ze, de dus. chef special. Ja, de weekendagenda, zoals gebruikelijk, op vrijdag natuurlijk... Eh, met onze grote vriend Joop van junior. En eh, goedemiddag, meneer Van Nijs, Hoe gaat het met u? Goedemiddag, meneer en mevrouw. Ja, redelijk wel, u vriendelijk. Oké. Okay. <laughs> Hallo, Joop. Uh, ja, het is jammer van het weer. We kan er eigenlijk even uitgeweeld. Maar... Ja. ja, morgen wordt het wat beter, hè? Blijft het droog in ieder geval? Ja. Dus dat is wel fijn voor alle dingen die ons te wachten staan. Wat heb je allemaal voor ja. ons? Nou, uh, in ieder geval vanavond heb ik wat... Dan uh, is er in het museum een museumpodiumavond met een, uh, ja, er zit een soort toneelstuk van Maria Goos en Rosenhart producties. Daar zitten vier mannen van middelbare leven. Die kennen elkaar al uit de studententijd en die gaan elke maand in hetzelfde restaurant aan dezelfde tafel gaan ze dineren. Ze kennen elkaar het verhaal tot kort en... Uh, het, eh, je krijgt, ...op dat moment krijg je hele scherpe en geestige eh, ja, dialogen, zeg maar. Eh, en ze laten het wel wij van hun hele leven passeren. En dat is, eh, is oud-zeer, geheimen, angsten, nee. van een stevige grappen. En dat roept allemaal over elkaar heen. En dat alles er een emotioneel en onverwachts slot. Ga ja. ja, ja. Gaan naar kijken, want het schijnt erg goed te zijn. En uh, de entree is uh, 10 euro, maar daar krijg je een kop koffie voor bij uh, aanvang. En in de pauze een glaasje wijn, of wat fris, wat even je want. En het is echt de moeite waard. ze dus, hebben uh, dat de dus over een, een nieuw boek gegooid als het ware, zeg maar. Ja, nou, dat hebben ze goed gedaan. Mooi. Ja, ik denk het wel. Ja. ja. Dan gaan we nu. We gaan naar de zaterdag. Ja, ja zaterdag. wat ah. hebben we dan? En, nou, een van de leukste dingen, twee eigenlijk, moet ik zeggen, die, die je even kan voorstellen. Allereerst begint om vier uur in uh, van de het strandpavillon Thalassa, Vers van Zee het open de Garnalenpeller. Ah, ja, lekker. Daar hebben jullie het waarschijnlijk <sweird> al over gehad. En nee. Nee, nou terzijde even. Want we hoopten okay, dat jij erover ja, de, zou beginnen. Dus dan. Ja, Leuk. uiteraard. Ja, ja, ja. Dus, ik laat mij vertellen dat er nog plaatsen vrij zijn. Voor vijf euro kan je meedoen en dan heb je gewoon alleen maar lol. Ja. Er komt ook weer een shanticoor, dus er is van alles nog wat te doen, uh, troebedoeren, bruch, <laughs> een heel feest en dat duurt dan tot een uur of, ja, wat zal het zijn, acht, half negen. <laughs> en de kanalen die gebeld zijn, daar maakt uh, Chef Huig Junior uh, lekker hapjes van en die worden gratis uitgedeeld. Nou, en mooi, wat een gek. Echt nou hoor. En hoe laat begint dat het, op, Joop? begint op vier uur morgen. Vier uur, oké, okay, mooi. Dan hebben we ook nog morgenavond om 9 uur in Laura en Hardy een jaren 60 en 70-party. Nou, wow. Ruud, dat is iets voor ons natuurlijk, hè? Voor ja, ook? Ja. Is het ook geweldig? En ja. voor mij ook hoor. Ja, ja. misschien komen we wel. Ja, nee, ik ben ook eens een jaren 60-kindje. Is dat het is zo? Echt? Uh, ja. Goede muziek. Begint om 9 uur. Ja, het zal waarschijnlijk wel tot uh, 12 uur duren, neem ik aan. Ik ja. weet niet hoe die vergunningen lopen tegenwoordig, maar ik vermoed dat het tot 12 uur gaat. Maar dus is, het, ik, uh, is het met levende muziek dan? Zullen... Nee toch? Uh, nee, dat denk ik niet. Nee, er verder geen gegevens over, nee. maar uh, ja, we hebben in Zandvoort zoveel oude muziek, ja. dat komt allemaal wel weer in orde hoor. Geen probleem. Zo is het maar net. <laughs> nou, en dat is het in feite wat ik heb. Ik wil nog wel eventjes een land spreken voor volgende week, volgend weekend, dan is namelijk het 50 plus weekend. Het begint zaterdag om 9 uur en er zijn er zoveel dingen te doen in Zandvoort. Dat ja, niet normaal hè? Ja. ja. Ga naar de VVV, haal een programma plaatje. En, nou, en, en de dag zelf een goodiebag natuurlijk halen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, leuk ja, hoor. Ook, ja, ja, ja, die tijd ze bij de VVV ook. Ja, daar zit alle en... bonnen in en alles, hè? Ja, ja voor alles en nog wat. Heel leuk. Ja. Um, wat ik uh, nog moet melden, denk ja. ik, ik denk dat het verstandig is, vanaf maandag. Is de Stam van Salon afgesloten? Ja, daar, weet ik alles van. L ledig. Ja, daar kun je niet vaker op zeggen, denk ik Ruud. Nee, ik weet er alles van. Want de bus rijdt ook niet en zo. Dus uh, nee. heel vet. Nou, in vet. Zover... Uh, het is gelukkig maar een paar weken. Hè? Ja, drie weken duurt het. Ja. Ja. Tot ja. 16 november. Ja, want anders zouden het ook in gedeeltes kunnen doen. Maar dan hadden we tot het voorjaar uh, vastgezeten. Maar ze hebben het, ze hebben het met, de, met de bus wel goed opgelost hoor. Ik las het vanmorgen. Uh, lijn 81 die gaat in ieder geval een stukje omrijden. Dus, dus uh, uh, hoe heet het? Uh, Nieuw Unicum en uh, Huis in de Duinen blijven niet verstoken van openbaar vervoer. Die bus die rijdt gewoon een stukje om. En tussen Heemstede en Aardenhout en de Westerduinweg in Bentveld, daar gaan pendelbusjes rijden. Ja, een pendelbusje, ja. Die stopt de Westerduinweg ja. Ja, en uh, dan ben je in ieder geval in Bentveld. Ja. En je kan dus blijkbaar, dat, dat meld jij nu, dat wist ik nog niet, dat je met 91 ook bij uh, de Unicum kan komen ja. en met Ja. Dus het het goed, duurt en alleen wel op de terugweg, de terugweg, als je dan met 81 naar Haarlem wil, dan ben je een uur onderweg. Dat, dat dan weer wel. <coughs> Lijkt wel zomer. Ja. ja. ja. <laughs> Oké, okay, Bedankt. God. Hartelijk bedankt, Joop. En dag. geniet van alles. Ja. Wij gaan uh, lekker luisteren. luisteren naar uh, Avicii en zo. En dat is ook leuk. Met Robbie Williams. Oké, okay. dag Joop. Fijn weekend. Geniet ervan. Samen met uh, Robin Williams. Uh, Robbie Williams. Wat nee, een potverdorie. Robbie Williams, natuurlijk. Ja. Na deze plaat gaan we naar het uh, Regio Nieuws. Dit well, okay. is Mr. Props. I'm alright. Well, she's awake. I'm up all night. And nothing really matters. Nothing really matters. I see her face.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 Really Matters. En dat was Mr. Probs. Prachtige plaat van deze meneer. Nederlandse productie. Hoe is dat mogelijk allemaal? Dat is zulke mooie dingen gebeuren in ons kleine kikkerlandje. Wat muziek betreft M -M. Voor Zandvoort en de regio. En hier is het regio nieuws. Wederom met Dolly ten Pierik. Ja, dames en heren. Een update van het regionale nieuws... van uh, 24 oktober 2014. Het was gisteren een heel merkwaardig gezicht. Eigenlijk eergisteren al. Toen een damhert kwam buurten in Zandvoort-Noord. Het, het beest heeft een paar dagen rondgelopen door het dorp. Mensen die zagen het dier rondstappen op dinsdag 21 oktober. en Ze grepen allemaal de gelegenheid om het uitstapje op de camera vast te leggen. Maar damherten worden wel vaker gezien in het centrum van Zandvoort. Maar wat kwam die vier poten nu in Zandvoort-Noord doen... Sinds de aanleg van het hoge hekwerk rond de Amsterdamse waterleidingduinen... zijn de statige zoogdieren een minder vaak voorkomend fenomeen in de badplaats. En wellicht kwam meneer uit het Nationale Park Zuid-Kennemerland... waar er ook een populatie huist. Maar weliswaar veel kleiner dan in de waterleiding, Amsterdamse waterleidingduinen. Ik heb gehoord dat zijn vriendinnen stond voor het Ja, nou ja, wat zielig was is dat hij gelijk door die hoge hekwerken... ook niet meer terug kon... En uh, waarschijnlijk was hij dus verdwaald en hij was enorm gestrest. Buurtwoners in uh, Zandvoort uh, Noord, Nieuw Oud Noord... hebben getracht hem terug te leiden naar zijn habitat... maar het arme dier was te uitgeput om verder te kunnen lopen. En hij is later neergeschoten door een boswachter van de politie... en omstanders zagen tot hun afgrijzen dat het ongeveer vijf minuten geduurd heeft tot het dier dood was... Schande. Maar goed, anders kan het niet meer gegeten worden, schijnt het. Verder, in, uh, vannacht is, uh, is er ingebroken bij een juwelier aan de Warmoestraat. Rond drie uur kwamen er bij de politie meldingen binnen van een inbraak. Ter plaatse bleek dat de daders waren binnengekomen door een raam in te slaan. Er werden vitrines ingeslagen en een groot geldbedrag aan sieraden buitgemaakt. gemaakt.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 wat met deze inbraak te maken kan hebben. Welke Warmoestraat is het? Want ik ken er drie geloof ik. Die is in Haarlem. Oh, in Haarlem. In Haarlem. Ja, je hebt in ja. Amsterdam ook één. Dat is waar, dat is waar ja, maar ja. zo ver gaan we niet vaak met ons nieuws. Hè? Nee, nou ja, goed, nee, dat okay. is zo. Nou, het, kon zijn, het kon toch zijn dat er ook één is was. Absoluut. Nee, nee, die hebben wij niet. Uh, geen Warmoestraat is dus nog, nog, nog niet. Het. Misschien okay. een tip voor een nieuwe buurt die misschien gaat komen. Warmoestraat, ja, okay. Warmoestraat is wel gezellig. Uh, in ieder geval kunnen getuigen die iets hebben gezien... Uh, wat met deze inbraak te maken heeft, uh, contact opnemen met de recherche in Haarlem op telefoonnummer 09008844. Dat is tegen het lokale tarief. En als u anoniem wilt blijven, dan kunt u bellen naar 7000. 70 het is nog steeds niet echt genieten aan de Nederlandse benzinepomp... maar de brandstofprijs is toch mooi de afgelopen tijd met 10 cent gedaald. Dat scheelt in de portemonnee. Maar lieve luisteraars, er zijn nog meer manieren om geld te besparen. En ik ga u even een paar tips geven, zes om wel te verstaan. Het is handig om een tank-app te installeren. Daar kunt u ook de goedkoopste prijzen in aantreffen... U kunt een Twitter-account gaan checken, het tankprijzen. Dan wordt u ook op de hoogte gehouden van de allerlaatste en goedkoopste ontwikkelingen. Het is ook belangrijk om de bandenspanning op orde te brengen. Uw snelheid aan te passen, dat scheelt ook een boel benzineverbruik. Het rijden op cruise control is mooi meegenomen en vroeg schakelen. En thuis blijven. Of op de fiets gaan. Ja, zo acht is tips, het maar, net. Acht tips, ja. Acht tips, ja. Acht tips, ja. Acht tips. Of lopen. Of lopen, ja, negen. Ja. Negen tips. Ja, nou, paard zo. nemen, paard nemen. Die. Ja, wat denk je wat die kost? Nou ja, in ieder geval geen brandstof. <laughs> Bakje haver. Ja, ja, ja, ja. Goed, het volgende onderwerp. Op maandag 8 september is de tweede editie van... De Hulp van het Jaar Verkiezing gestart. En het is een initiatief van de Nationale Hulpgids... Hulpvragers, collega's en familie konden hun Hulp van het Jaar nomineren tot 20 oktober. En vanaf 21 oktober kan er gestemd worden op alle geweldige hulpen die genomineerd zijn. De Hulp met de meeste stemmen krijgt de titel Hulp van het Jaar 2014... en ontvangt een droomovernachting naar keuze. En waarom vertel ik u nou dit? Een Zandvoortse hulpverleenster is ook genomineerd... En zij heet Nicoline Steenwoord uit Zandvoort. En ze valt dus onder de regio Haarlem-Noord-Holland. Uh, Nicoline staat momenteel op de tiende plek. En wij vinden gewoon dat ze omhoog geteeld moet worden. Dus kent u Nicoline Steenwoord en uh, kent u haar in haar baan? Stem dan voor haar.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 Dus stem op Nicoline Steenwoord uit Zandvoort via www.hulpvanhetjaar.nl. slash deelnemers. Veel succes, Nicoline, namens ons. Dan nog even een, uh, uw aandacht voor dit weekend. Er wordt al heel veel georganiseerd. Mensen die van de natuur houden. Uh, die kunnen terecht bij het Nationale Park Zuid-Kennemerland. Dit weekend wordt heel veel georganiseerd. Op 25 oktober de magische lichtjestocht. Dat uh, wordt gehouden vanaf 7 uur tot half 9. En er wordt gestart vanaf de balie van het bezoekerscentrum... de Kennemerduinen aan de Zeeweg 12 de Overveen. Kosten zijn 3 euro per kind. Ouders zijn gratis. En aanmelden voor de lichtjestocht is niet nodig... Dan is er een excursie in het donker. Die is van half acht tot half tien ook op die avond, op 25 oktober. En voor meer informatie over de kosten, adres, verzamellocaties... kunt u zich wenden tot het www.np-zuidkennemerland.nl. En dan heb ik op zondag 26 oktober... Een, uh, een leuke wandeling... Hè, om al het hele kleurenpalet... van de herfstbladeren te kunnen zien. En dan wordt er begonnen... bij de ingang... Bleek en Berg. En dan loopt u naar de Oosterplas. En uh, het is de bedoeling... dat iedereen stil is tijdens die tocht. Want het is de dag van de stilte. Uh, de tijd waarop die wandeling... gehouden gaat worden is... 8 uur s ochtends tot half 10. Dus 26 oktober, eerste dag van de wintertijd...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 my heart. Het. Een grote versie geweest van uh, Jimmy Cliff. En dit is, uh, dit is Mr. Big. Met hetzelfde liedje, Wild World. Ik verbaasde mij net even een beetje, want uh, ik las dat het vandaag de verjaardag is van, uh, van Bill Wyman. je weet wel, de ex-bassist van de Rolling Stones, die nog steeds uh, met zijn Willem Kings uh, toert. En die man die is 78 geworden vandaag. Niet te geloven... Je suis een rockstar... Hier is Bill Wyman... See you baby. Ik kreeg hij nooit zoveel gelegenheid om uh, zijn eigen werk te doen. Ik geloof dat er maar één nummer ooit van hem opgenomen is. Een andere Land op dat uh, album Der uh, Satanic Majesties Request. Maar dat hij uit de stoot gegaan is, maakte hij dat ruim goed. En hij is nog steeds bezig. Ja. Vandaag 78 jaar geworden. Je ja, is het toch zo 78 geworden? Gefeliciteerd, Bill! En dit hebben we dat heet de C C een rockstar. Ja. ja, eens even kijken. Nou, we hebben nog een minuutje of tien te gaan in dit programma, en dan is het uh, weer gebeurd. Vanmiddag natuurlijk stand voor draait door met Cheryl Duif en uh, Anton van Duin als speciale gast. Uh, wat er verder allemaal nog op tafel komt, dat zien we allemaal wel. Uh, eens even kijken wat krijgen we nu. Oh ja with Bowie and Let's Dance. is een, als steun voor de stichting Music for Hope. Dat is een Amerikaanse stichting die het mogelijk maakt voor zieke kinderen... ...om muziek te maken met topartiesten en topproducers. Er zijn een, een aantal mensen uit het vak die daar al aan meegewerkt hebben. En dit keer dus ook Julian Lennon. Geweldig initiatief overigens, dat wel. Nou, we gaan naar de laatste plaats voor vandaag...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 So say van de plaat hoort u ongetwijfeld later vanmiddag nog, wanneer u gaat luisteren naar de Euro Breakdown met Maurice Mulder. Want daar staat hij in dus, dan hoort u de rest wel. Wij uh, zijn klaar voor vandaag. Het zit er weer op. Dolly bedankt en uh, voor al je werkzaamheden. En, Heel uh, graag gedaan. Ik ga ook lekker naar huis. En, uh, straks uh, natuurlijk uh, eerst de Euro Breakdown om drie uur en om vijf uur zandvoort rijdt door met Duyf. dit keer en als hoofdgast Anton van Duin. Goed, ik wens u, uh, wij zijn er maandag. Ik ben er maandag weer, hè, ook. En zo maandag, ja, aanstaande maandag zijn we er weer. Dus ik wens u een fijn weekend. En, uh, uh, nou, ja. Uh, tot maandag. Tot, ma tot maandag <laughs> dan maar. Dag. Dag allemaal.